Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat er geen reden tot paniek is... nu de IC-cijfers voor de derde dag op rij licht zijn gestegen. Pas als er drie dagen achter elkaar gemiddeld tien nieuwe coronapatiënten... op de intensive care bij zijn gekomen, gaan de alarmbellen af. Verder wil De Jonge op korte termijn lessen trekken... uit de aanpak van de coronacrisis. Daarmee wil hij betere maatregelen kunnen nemen... als er een tweede uitbraak komt... Morgen stemt de Tweede Kamer over een extern onafhankelijk onderzoek naar de corona-aanpak. De jongen ziet zo'n onderzoek niet zitten. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken vraagt burgemeesters het demonstratierecht te beperken of, als dat nodig is, te verbieden. Volgens Belgische media schreef minister de Krem aan de burgemeesters... dat het recht om te demonstreren niet zwaarder weegt dan de volksgezondheid. Hij noemt de maatregelen om het coronavirus te bestrijden essentieel. Ruim een week geleden eindigde een antiracisme-demonstratie... met 10.000 deelnemers in Brussel in Relle. Ruim 100 mensen kregen een boete... omdat ze te weinig afstand tot elkaar hielden. Hotel- en congrescentrum Postillon ontslaat ongeveer een derde van het personeel, zo'n 110 werknemers. Volgens het bedrijf ligt de omzet door de coronacrisis... 60% lager dan vorig jaar en is inkrimpen daardoor onvermijdelijk. De keten heeft zes hotels in Nederland... In maart gingen die allemaal dicht, maar inmiddels zijn ze weer geopend. Er is een sociaal plan voor de mensen die moeten vertrekken. Verschillende inlichtingendiensten, justitie en antiterrorismeorganisaties... gaan meer samenwerken bij het delen van informatie over internetdreigingen. De instanties als AIVD, het Openbaar Ministerie... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... komen gezamenlijk in één ruimte te zitten in Den Haag. Ze gaan samenwerken onder de naam Cyber Intel Infocel. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Uitspellend begin van deze alternative film. Je hoort hem een aankomen. Maar goed, dat is ook wel het plaatje naar Dirty Habit van Metal Lake. Belofte maakt schuld, want vorige week hebben we niet eens een Lake erin zitten. Dus proberen we er vandaag er twee van te maken. Want ja, beloofd is beloofd. Dus dan moeten we het dubbel in dwars terug doen. Welkom bij deze Alternative FM van 11 juni. En daar hebben we natuurlijk ook wel het uh, nodige in uh, zitten. Uh, telefonische interviews met James Berkey. Hij uh, komt met zijn band uit Den Haag. Ze hebben een nieuwe um, single en die gaat, uh, morgen, uh, komt morgen uit. Uh, waarschijnlijk ook wel met een uh, videoclip. Erbij Brother We're Here To Dance heet dat uh, nummer. Dat, uh, dat ga je straks uh, horen. En we gaan James ook even bellen. Um, dan hebben wij ook uh, nog uh, een telefonisch interview. Jazeker, we hebben het uh, voor elkaar. Ruben van uh, Eli, die zit er ook in. Want uh, ze hebben deze week een EP... Of af, afgelopen week hebben ze een EP uitgebracht. From 20 to 21. Dat is, uh, de, uh, de, ja, is dat de eerste link. Ik weet het niet helemaal, maar dat kunnen we straks uh, nog wel even aan hem vragen. Uh, dat uh, is om tien over half negen. Dan hebben wij ook in de tweede uur een telefonisch gesprek met... Sebastian Openhaart van uh, I Am Lotus. Ook een band, volgens mij, uit de buurt uh, van Den Haag. En als laatste, uh, Joan de Bruin uh, Kops van Panthouse. Ook die, is, uh, die zit ook in het uh, uh, blokje van telefonische interviews. Heeft ook alles uh, te maken met een uh, nieuwe single die ze hebben uitgebracht. Band komt trouwens ook hier uit de buurt. Ik geloof zelfs uh, hier uit Haarlem. Dus uh, wat dat gaat, uh, gaat het helemaal uh, leuk en goed komen. Ik denk uh, dit uh, gedeelte van... Uh, uh, deze uitzending. En natuurlijk hebben wij ook uh, heel veel nieuwe muziek. Um, zoals, uh, dus ik uh, zei al, Eli Panthouse heeft dus een single uitgebracht. Uh, maar er is ook werk van bijvoorbeeld Hidden Giants. Die waren afgelopen zaterdag uh, nog uh, te horen bij uh, onze vrienden van uh, Zwaardvis bij Radio Kapelle. Daar luisteren we altijd een beetje met een scheef oog naar. en Een scheef oor moet ik eigenlijk zeggen. Naar. En dan uh, komen je ook nog wel eens wat uh, te weten wat daar allemaal uh, plaatsvindt. Dus dat uh, zit er allemaal in. En het is dus eigenlijk bommetje bommetje vol. Dus gaan we gewoon uh, snel verder met uh, de muziek. Country is dit. Of moet je het eigenlijk uh, toch gewoon meest uh, toegankelijke uh, muziek uh, noemen. Maar goed, uh, je kan het ook uh, op dag draaien. Nou komt dat uit. Ik zit uh, tussen 10 en twaalf s ochtends. En dit is er ook eentje. Out of the blue all Never cared for our mistakes We're laying at our feet But suddenly you hit Ik wil er wel bij zeggen dat hij van Stevie May Robin is. Dat is het plaatje wat je net hebt kunnen horen. En dit is Andrew Lauret. want to talk to me but I'm still Iedere spanning. Het uh, bracht de tijd op uh, bijna tien voor half negen. Uh, dat is het niet helemaal, maar ach, een kniezoord die daarop let, denk ik uh, dan. Uh, we gaan het uh, hebben over de band James Burkey. En daar hebben we ook uh, de frontman van de band eigenlijk. En dat is James Burkey. Zeg ik het goed of niet? James Burkey, zeg je helemaal goed? Ja. Um, goedenavond, dat, uh, nee. dat sowieso. Uh, want uh, als ik kijk op jullie Facebook uh, pagina, om uh, meteen met de deur in huis uh, te vallen... Uh, ...ja, als je niet kunt optreden, dan doen we het maar zo op deze manier. De Dreaming Radio Tour. Absoluut, ja. Dus we hebben inderdaad, we gaan een plaat roppen. Mm. En normaal inderdaad zou je gewoon heel veel show spelen. Ja. Maar uh, de wereld staat op zijn kop momenteel, tenminste. We uh, zijn het aan het leren hoe we het allemaal iets anders moeten doen, dus gaan we ook gewoon wat radioshows doen, ja. en hier zijn we, bij jou ook. <laughs> ja, ja we, zijn, uh, we zijn jullie tegengekomen op een gegeven moment uh, en op de radar uh, gekomen, maar even in het kort voor de mensen die het uh, niet weten, want uh, ook uh, ik ben sinds kort uh, een beetje ontdekt, uh, of ik uh, jullie ontdekt, maar hoe lang zijn jullie al bezig met, uh, met James Burke? Ik begon het alleen in 2017 uh -huh. uh, en daar heb ik even tijd gehad. Dan heb ik een single getropt, ik heb de eerste track getropt en had ik een kleine tijd dat ik uh, het een beetje wou ontdekken en een beetje een sound wou creëren. Uh -huh. En, dat we dat allemaal vergeten, toen kwam 2019 zijn we, uh, en is heel de band bij elkaar gekomen. Dus ik heb een beetje, uh, ik heb wat bandleden bij elkaar gevonden. In 2019 hebben we de volgende single getropt en dat was eigenlijk de eerste single van deze plaat. Uh -huh. Nou, in 2019 hebben we dus met die single gelijk 3FM kunnen doen. En dat was te gek. En zouden we een klein beetje bij beetje steeds meer tracks poppen tot, uh, tot nu. Eigenlijk zouden we in april dan um, onze EP-release hebben. Ja. Maar dat, dat kon helaas niet gebeuren vanwege het coronavirus. En um, ja. dan zijn we hier ja. en morgen gaan we uiteindelijk de EP-release doen. Dat weer ja. in de groepenfabriek. Ja, oké. Okay. Dus dat is in Vlaardingen, heb ik begrepen. Ja, in Vlading, inderdaad. Ja, dus uh, dat is uh, ook wel een popzaal uh, die uh, bij mij uh, wel enigszins bekend in de oren klinkt. Uh, met name ook Rotterdamse muzikanten willen daar nog wel eens uh, een optreden doen. Uh, en datzelfde geldt dan ook denk ik wel een beetje voor Haagse bands en alles wat daar een beetje in uh, die omgeving zit. Uh, yeah. Ja, uh, kan dat met uh, 30 man uh, in, uh, in een zaal? Denk ik wel, hè, dan? Ja, we zijn in en weer aan het communiceren over, uh, over hoeveel mensen wij mee kunnen nemen. We moeten ook denken aan, uh, zijn het koppels? Zijn het mensen die uit dezelfde huishouden komen? Ja. En um, wordt ons ook verteld dat ze dan ook in cirkeltjes zitten, ver allemaal anderhalf met van elkaar vandaan. Ja. Dus um, het is wel even ontdekken inderdaad. Ja. Het gaat sowieso bizar gaaf zijn dat we gewoon weer kunnen spelen. Ja. En ik had eigenlijk verwacht in eerste instantie dat dus we weer gaan live streamen. Maar het is juni geweest, het is nu juni, dus we kunnen dat werkelijk voor mensen spelen. En het, is, het gaat denk ik heel ontwendig zijn, maar wel heel gaaf. Ja. Uh, dreaming, dat ja. impliceert dus de EP? Ja, absoluut. Ja. Wanneer komt die nou echt, die, die EP? Twaalf uur. Wat zeg je? 12 uur. Oh, dus dan, dan is hij op verschillende platforms te krijgen, in ieder geval. Waar je ook maar wil. We ja? gaan hem uh, fysiek uitbrengen, maar het is ook te vinden op alle streaming services, welke je maar kan bedenken. Ja. Over een, uh, wat zou het zijn? Over uh, vier uur? Ja, ja. ja, en dan, uh, dan zijn wij nog zo snugger om uh, op donderdagavond uit te zenden en dan uh, kunnen we een wat, beetje, uh, wat, uh, uh, ja, wat kunnen we dan on onthullen? Uh, dat is dan eigenlijk uh, de nieuwe clip en de nieuwe single, denk ik ook. hè? Uh, alleen een nieuwe single. We hebben geen nieuwe clip nog. Nee, hey, de boek. Dan ben ik. een beetje, een beetje van de, van de kook af. Maar, <laughs> uh, maar goed. Het, het is dus een nieuwe single. Um, vertel er eens over. Wat, uh, waar gaat het dan? Uh, single is Brother We're Here to Dance. En mm -hmm. um, ik vond het belangrijk dat als we een, een plaat uitbrachten dat de eerste track van die plaat dat dat een soort van, uh, ik noem het altijd de mission statement. Aha. Ik wil dat uh, de eerste track die je hoort op zo'n plaat dat dat alles omschrijven wat wij ook gaan doen mm. uh, voor de voor de rest van de plaat, maar ook dat het de archetype song wordt voor voor wat in, in de toekomst. Mm. Dus en die die motieven die ik ook vind op die plaat zijn is dat het upbeat is, um, het, het voelt tromig, het voelt ambitieus, maar het is ook uh, ook krachtig zeg maar. Mm. Um, en dat dat is dat zijn allemaal al die motieven die die ik net opnoemde. Ga je ook terugvinden in al die andere songs. Hmm. Alleen steeds een ander perspectief. Ja, ja. Misschien een, uh, hoe, hoe het genre net getackled wordt. Ja. Je maakt me nieuwsgierig. Dus we gaan sowieso kijken wat die EP op gaat leveren. Nou zag ik dat die Dreaming Radio Tour ook bij onze vrienden van Zwaardvis brengt. Dat zag ik. Dat is zaterdag. Dus dan zal ik weer gaan luisteren naar wat je daar te vertellen hebt, denk ik, bij Willem. <lacht> ja, dus, dus ik sowieso nog... Nou, het wordt een drugs, d -d druk James Burkey weekje dan, denk ik, als ik het zo lees. Daar ben ik blij mee. Ja, dat geloof ik graag. Laten we die single dan maar gaan horen. Hier is die en dat nummer heet Brother, We're Here to Dance. van Mellen was dat met Hard uh, Race. Uh, deze man uh, hadden we vorige week nog uh, aan de telefoon. Melle, geen onbekende voor uh, ons dan, want hij uh, heeft ook uh, eerder uh, in dit seizoen nog meegedraaid in de Rob Akda Award, die zo uh, heel erg triest aan het einde is uh, gekomen, want uh, er is niet eens een finale gespeeld. Wel, de finalisten zijn allemaal bekend, maar uh, toen uh, kwamen al die maatregelen en uh, werd er een, gewoon een streep doorheen gehaald. Ja, dat is sneu voor al die uh, mensen uh, die... ...gedacht hadden om in de finale te spelen... ...en uh, Melle heeft het dan helaas niet gered... ...maar bijvoorbeeld Charlotte... ...die je straks in de tweede uur hoort... ...weer bijvoorbeeld weer wel... ...en zo dadelijk gaan we ook praten met een paar winnaars... Want tenminste... ...in ieder geval een voorgeschoven post... Uh, ...in dat uh, verband... ...want Eli, uh, de winnaars van de laatste editie... 2018, 2019. Ik zei eerst 2017, 2018, maar het is 2018-19. Uh, die uh, hebben we een EP uitgebracht. Uh, en we gaan straks uh, praten met Ruben van uh, de band. En je hoort ook meteen na de Enrons met Walk on the Sun. Want dat is uh, de volgende die we gaan draaien. Hoor je Baby Lion van Eli. En dat is al een van de nummers die je from 20 to 21 al kunt horen. I'm gonna die. Dan uh, zit je op een gegeven moment uh, iemand blij te maken. Hè? Want uh, de bedoeling was uh, dat we het uh, de 18e zouden doen. Maar het ging allemaal zo vlot. Een foutje van mijn kant. Uh, dacht ik uh, dat ik iemand had uh, staan. Maar die had ik dus een week eerder ook al op dat tijdstip staan. Dus kon ik in ieder geval Eli ertussen zetten. En uh, dat, uh, dat was natuurlijk wel even ter elf uur En daar nou weet Ruben ervan. Maar wat doet hij? Hij zet een voicemail erop. Ja, ja dan, uh, dan is het echt uh, zoiets. Wah, wah, wah, wah. Maar goed, we hebben altijd nog een plan B. En de plan B is uh, de drummer van de band, Eli uh, Drummer in ieder geval. En dat is Sweder. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, want ik denk dat jij ook wel iets weet over uh, de EP. Want uh, anders, uh, bellen nee. <laughs> anders bellen we je anders bellen we natuurlijk ja. niet. Uh, maar goed, uh, Ruben is denk ik wel het, uh, het uh, brein, denk ik uh, van de hoop dingen, of niet? Ja, um, nou, is wel leuk wat je zegt. Want ik ben, ik ben uh, bij Eli komen spelen sinds uh, september 2019. Dus ik speelde ook nog niet zo heel lang. Ja. En um, uh, toen was de EP ook al in de maak. Ja. Um, en die is zelfs ook nog met, met andere drummers opgenomen. Die EP die is al... Naar mijn weten sinds 2018 of 2017 uh, in de maak is ja. begonnen met het schrijven. Ja. Uh, ik zal even dan Rubens verhaal vertellen. Ja, doe maar, doe maar. <laughs> ik vind het ook niet echt. Van oorsprong is hij producent <laughs> namelijk. Ja. Ja. Hij heeft de productieopleiding Colstore uh, in Van Haarlem gedaan. Mm -hmm. uh, maar hij wilde zelf ook liedjes schrijven. Ja. En uh, uh, daar uh, moest dan een band om ontstaan uiteindelijk waar hij... Uh, ook uh, live mee zou kunnen spelen. Ja, dat hebben we, dat is... hebben we geweten, hoor. Dat hebben we geweten, want uh, hij was zo al bedreven in de tijd dat hij de Rob Agda-woord uh, me aan meedeed. Ik heb hem zelfs uh, geïnterviewd. De man loopt ja. over van creativiteit. En dat is de jury kennelijk ook opgevallen, want uh, op een gegeven moment uh, zeiden ze van, ja, uh, daar is uh, gewoon niet... Uh, da daar hebben we weinig tegen in te brengen. Dus, uh, dus, dus uh, uiteindelijk verbaasde het ons ook helemaal niks dat ze gewoon op een gegeven moment ook de prijzen in de wachten werden te sleven. Want het is trouwens wel een hele bijzondere band. Jij speelt ook in een band waar we later nog vanavond aandacht aan besteden. Maar bijvoorbeeld, ja, dat vind ik, vind ik wel grappig. En dan hebben we ook Tom Rasma, om maar even een naam te noemen. Dat is ook iemand ja. met, een, met een verleden, met die robak daar wordt. Zelfs ook deel uit van een, een winnende band, namelijk Nemsis. Dus, dus ja, het zegt al, het zegt al genoeg. De, de muzikale creativiteit is bij jullie wel aanwezig, denk ik. Die, ja, die is er absoluut, zeker. Ja. Uh, jij bent er dus in september bijgekomen. Um, dat, uh, nou ja, dan heb jij dus uh, net niet uh, meegemaakt dat ze dus, uh, bij Bevrijdingspop uh, hebben gespeeld. Hoe is dat gegaan nee. eigenlijk, uh, dat jij erbij bent uh, gekomen? Um, ik ben uh, uh, sinds dit jaar studeer ik aan uh, de popdepartment van uh, het conservatorium van Amsterdam. En daar zat Tom Ratsma zat daar al, die zit nu in het tweede jaar. Uh -huh. En um, uh, Marnix, uh, de toetsenist van Eli, die zit ook, uh, dat is het broertje ook van Ruben, die zit bij mij in het jaar. Ja. En die speelde al bij Eli toen. En zij hadden een, uh, een nieuwe drummer nodig. Ja. En Tom, die heeft mij toen, uh, ik kende Tom al wel uh, van voor de opleiding ook al. Ja. En die vroeg mij toen uh, om erbij te komen spelen. Die ja. had het ook al volgens mij in een band gegooid. En heb dus je... ik, uh, ja. ben op die manier ben ik uh, erin gerold. Ja, heb je je draai ook een beetje kunnen vinden eigenlijk op dit moment? Ja, absoluut. Ja? Ik uh, speel nu al wel uh, uh, een half jaar in ieder geval wel met ze samen en dat, ja. uh, dat gaat nu wel lekker. We zijn ons nu uh, aan het voorbereiden op uh, de popronde. We hopen natuurlijk dat die door kan gaan. Ja. Dat is nog maar even de vraag, maar daar uh, zijn we ons nu aan, op aan het voorbereiden. Ja. En uh, nou dat gaat hartstikke goed naar mijn mening. Ja, ja dat is nog even een dingetje, hè, die, die popronde. Want uh, dat is nog even afwachten wat er uh, wat aan gaat gebeuren. Want... Ja. Want ja. uh, kijk, als uh, iedereen heeft het... Uh, ja, de muzikanten worden al helemaal blij, we zijn geselecteerd. Maar ik heb zoiets van, jongens, het is september. En ik weet niet of dat dan allemaal nog uh, doorgaat uh, zo snel. Ja, precies. Ja, je, ja. Je, je wilt natuurlijk wel... Je wilt natuurlijk, um, uh, hoe zeg ik het? Ja. Je wilt natuurlijk wel voorzichtig zijn. Kijk, je bent ja. natuurlijk blij omdat je überhaupt al geselecteerd bent. Dat is natuurlijk al wat. Mm. En um, daar mag je natuurlijk al blij mee zijn. Ja. ja, dan is het nog maar net de vraag inderdaad of het doorgaat... Um, ik heb inderdaad wat je zegt het is pas in september weet je er kan nog van alles gebeuren maar ik ja. heb ook van ja weet je het is het is pas in september wellicht dat er in september al een hele andere situatie nu rondom corona is mm. en ik begreep ook vanuit uh, de popronde organisatie dat ze al iets van drie verschillende scenario's hadden rond die ze die ze hadden bedacht van stel uh, het kan wel doorgaan of niet het kan ja. beperkt doorgaan of we uh, verplaatsen het ja. ik, uh, dat heb ik, zoiets heb ik opgevangen. Dus ik, ik denk dat het uh, op een manier wel door zal gaan. Ja, uh, een beetje, beetje goede moed, zeg maar. ja, ik, ik, ik Nou ja, goed, laten we dan ook die moed er maar in houden. Uh, is dat ook voor Eli weggelegd? Dat, uh, dat er iets met de popronde uh, misschien gaat plaatsvinden? Je, je weet het niet. Ik bedoel, de Bent heeft uh, wel uh, potentie, vind ik. Om zeker in een popronde op te mogen duiken. Ja, we hopen het uh, natuurlijk wel. Ja. We, we hopen gewoon uh, lekker wat shows te kunnen spelen. En uh, gewoon wat uh, publiek te kunnen trekken. En uh, onze muziek te kunnen verspreiden natuurlijk. Ja. Dus dat uh, gaan ons best wel doen. Eén dingetje nog, want je drumt uh, En dat is dan ook meteen het verschil tussen drummen bij Eli en drummen bij Panthouse. Waar we het straks over gaan hebben met, uh, met uh, Joan. Maar goed, uh, wat is het verschil? Um, bij Eli speel ik net wat meer uitgedachte partijen. Yeah. Sowieso zijn de partijen van tevoren vaak al bedacht door Ruben, want mm. uh, hij schrijft de liedjes en dan kan ik daar dan mijn eigen draai een beetje aangeven. En mm -hmm. uh, met Eli speel ik ook met een hybride setup, dus ik speel met akoestische drums, mm -hmm. gepaard met een sample pad, dus een Roland uh, SPD. Uh, daarmee kan ik de samples uh, tijdens, uh, ja, gewoon elektronische samples kan ik daar in het spel uh, mee uh, uh, afspelen. Mm -hmm. Dus het is veel, uh, het is wat ingewikkelder. En bij Penthouse kan ik eigenlijk net wat rauwer, uh, iets meer vanuit emotie om het zo maar te zeggen, spelen. Ah, ja. Dus ik kan het een beetje loslaten. Met Eli spelen we bijvoorbeeld ook uh, veel op klik. En uh, met Penthouse weer niet. Ja. En dat is gewoon, uh, voor mij is dat dan wat meer rammen. Ik bedoel, tuurlijk heb ik daar ook over een tijd nagedacht. Maar dat is gewoon even, even wat meer rammen. En bij Eli is het net soms wat meer uitgedacht, ja, ja. Uh, om het zo te zeggen. Ja. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Ja, We hadden net uh, Baby Lion. zullen we nog een uh, trackie doen van Eli? Ja, heel graag. Uh, ja, dat uh, lijkt me wel een goed plan. Hier is In A Rush. Summer days are done. Outside is wet, my bed warm. Later for too long. The clock Close inside my brain, color palette blended into gray, stay one, two, three, in stem the fire. met One Two, en daarvoor In een Rush van uh, niemand minder dan Eli. We hebben de interview even gedaan met uh, Speder. Dan aandacht voor iets nieuws. Ze heette Kafka, maar één van de twee is al geweest hier in de studio. Dat is Frank van Kasteren. En die maakt ook deel uit van deze band. Goldish! me on the healing day.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 De andere helft bestaat, bestaat uit Daphne Hoteland. Dat is de andere helft van Kafka. Nieuwe band, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Ik uh, kreeg het uh, van de week in mijn mailbox. En uh, het is misschien ook wel leuk om eens even te gaan praten met, uh, met deze mensen... die dit uh, werkje hebben afgereen, uh, afgeleverd. Goldish uh, hoorde je en daarvoor natuurlijk uh, Ivy. Maar die had uh, hier uh, een aantal weken geleden ook al erin gezeten... Het uur wordt afgesloten door Hidden Giants, ook een band die al is geweest bij onze collega's daar in Capelle afgelopen zaterdag. En toen heeft de, de band wat verteld over onder andere deze single, oftewel de clip, want die is goed ontvangen door bijvoorbeeld Indie XL. Je gaat het horen tot aan het nieuws van 9 uur, From the Inside of My Eyes, een Veendamse band, Hidden Giants.